Het NOS-journaal. Renate Evers. De politie op de Filipijnen heeft een militante moslim opgepakt. die betrokken zou zijn bij de ontvoering van de Nederlandse vogelliefhebber Ewold Horn. De verdachte werd gisteren opgepakt in het zuiden van de Filipijnen. Hij zou een medewerker zijn van de leider van de militante moslimbeweging, Abu Sayyaf. Horn werd in februari vorig jaar ontvoerd samen met een Zwitser en een Filipijn. De drie waren naar een eiland in het zuiden van de Filipijnen gereisd om beschermde vogels te bekijken. Ze werden gevangen genomen door militanten van Abu Sayyaf, die op losgeld uit zijn. De Filipijn wist te ontsnappen, de twee anderen zitten nog altijd vast.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 John Dal Thomasson wordt de nieuwe trainer van RODA JC. De Deen komt over van Excelsior en volgt Ruud Brood op, die eerder deze maand werd ontslagen. Thomasson is pas een half jaar actief als hoofdtrainer. Als speler kan hij bogen op een lange carrière. Zo speelde hij meer dan 100 Interlands voor Denemarken. Met Excelsior staat hij in de Jupiler League op de zevende plaats. Thomasson tekent in kerkraden voor 3,5 jaar.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 Drukte op de A6, ledenstad richting Emmeloord. de hoogte van Afritte-Bataviastad, 2 kilometer. Op de A12 naar Den Haag, tussen Woerden en Bodegraven, 2 kilometer. En een ongeluk is er gebeurd op de A12 naar Den Haag bij Den Haag Centrum. Er staat zijn afknop in Prins Klausplein, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. Het geluid van 2013. Het Radio 1 jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Klaar nog in bed en het bed begon een beetje te schudden. Ik zeg tegen mevrouw, dat was er weer een. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. De NEC lijkt zo'n beetje iedereen in de wereld wel te hebben afgeluisterd. En daar gaat Vos. Dit is de beslissende demarrage Dit kan niet anders. De Orkaan Hajan heeft grootste verwoesting aangericht op de Filipijnen. Dit is tot half vier het geluid van 2013. Hij begint hier en loopt zo helemaal door. We werden er wakker van. Het was half zeven, we staan om zeven uur op. We werden er wakker van. Ik lag nog in bed en schudden begon een beetje te schudden. Ik zeg tegen mevrouw, dat was er weer een. Ik tril nog een beetje. Ik ben nog, Ik ben nog ja. zenuwachtig. Ja, we zijn nog gespannen. Ja. Je weet niet uh, wanneer er weer een komt. Dat is het net. Dat weet je niet. In het noorden van de provincie Groningen zijn twee aardschokken geweest. De hele gevel die is uh, zeg maar weer ontzet. En opnieuw is het scheuren tellen in de muren. Vanochtend vroeg beefde de grond. Het had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. Inmiddels lijken inwoners eraan gewend. Niks gemerkt? Nee. Gewoon er doorheen geslapen? Ja. 12 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio in Journaal.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 Hier zijn scheuren in de muren ontstaan. Ja, inderdaad. Hier die uh, haarscheuren in het stukwerk. Hier in de gang. Die balken die zijn hier over de hele lengte gescheurd. Ik zie daar bij de muur de afstand. Je ook wat loslaten. Deze is hier gescheurd. En hier in de kamer...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 betekenen voor de inwoners van Groningen. 11 zichtbare scheuren in de muren van onze hal. 23 zichtbare scheuren in de buitenmuren. Schoolsteen gescheurd en lek...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 Kijk, ik ben niet zo gauw benauwd hoor, ik ben niet zo gauw bang, alleen hier heb je dus geen invloed op. Als er weer een aardbeving komt, moeten we eigenlijk direct van de bed af, want ja, je weet niet wat voor een aardbeving dat wordt. Ze vertrouwen de NAM en de overheid niet meer, nu uit onderzoek blijkt dat de aardbevingen waarschijnlijk nog veel zwaarder zullen worden. Ik heb mijn best gedaan om goed naar ze te luisteren en goede informatie te verstrekken. Ik heb ook mijn best gedaan om aan te geven dat we dus zien wat er gebeurt en dat we weten wat onze taak daarin is... Om dat, uh, om, dat, om dat op te vangen en te doen wat nodig is. Ja, en ik hoop dat de daden die we nu zullen laten volgen, dat dat de mensen wel zal overtuigen. Nee, ik ben niet echt uh, gerustgesteld. Nee, ik vind het geen leuk nieuws dat die aardbevingen sterker worden. En uh, dat hebben ze natuurlijk ook niet weg kunnen nemen, die vrees. Het is aan Jodenhoek, laat het nou toch stoppen. Dit is het Radio 1 Jaaroverzicht. Heer Rutte heeft zojuist in Den Haag het bezuinigingspakket voor het volgend jaar gepresenteerd. Ik verzeker u één ding, en volgens mij zijn we het er al over eens, als zie ik aan uw glimlach... dat welk pakket we ook hadden laten zien, er altijd partijen en organisaties zouden zijn... Die zeggen waardeloos. De aantasting van de hypotheekrenteaftrek gaat door. Dit is uh, geen akkoord waar je vrolijk van wordt. Deze onderhandelaars uh, denken dat we een akkoord hebben voor de woningmarkt... waarbij zowel de bouw, de huur als de koop zijn inbegrepen. Wat een impuls geeft aan de bouwsector en daarmee aan de economie. Ik heb met volle overtuiging kunnen zeggen... Van met dit principeakkoord uh, kan ik terug naar mijn fractie. De gelegenheidscoalitie die blaast de hele huursector op. Dat is gewoon slecht. Dit akkoord gaat de bouw weer op gang helpen. Ik kom over een jaar maar terug, er komt niets van terecht.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 ook aan de overheid. We vragen namelijk aan de Haagse departementen om opnieuw fors bij te dragen. Premier Rutte dus die vraagt, ja, zo dat is zijn woordkeuze. Ik weet niet of we een keuze hebben. Als wij nee zeggen, gaat het volgens mij gewoon door. <laughs> maar uh, dit is het pakket. 15 maart. En meneer Wilders, um, wat is dit? Nou, dat is een hele hoop geprint. 30.000 reacties, 30.000 A4'tjes. van mensen die uh, op onze website tekenverzettaan.nl hebben getekend... Tegen een kabinetsbeleid van bezuinigen op een domme manier, belastingenverhogingen. Zou je kunnen zeggen, de verzetspers van de PVV draait op volle toeren? Zo is dat. Hij draait op volle toeren en bijna 24 uur per dag. Het zou eerst maart worden, toen 1 april. En nu gaat het nog een paar weken duren. Door de onderhandelingen over een sociaal akkoord. gaan maar langzaam. We zijn toch weer een paar stappen verder gekomen. Uh, het is nog een lange weg. 11 april. Dames en heren, dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten.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 is die op zijn minst toch totaal wereldvreemd en dan weet hij niet wat er bij de gewone mensen in dat land aan de hand is. 6 juli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 ondermaats achter te laten. Ja, dat is iets dat is voor ons gewoon onverteerbaar. We maken hier een eigen afweging, maar dat paaltje... dat moet niet tegen aangereden worden. Het is geen spelletje. Ze moeten de wetsvoorstellen beoordelen... die daar langskomen en op hun merites beoordelen. En dan heb ik goede hoop en ook de verwachting... dat zij dit land niet in chaos gaan starten. 26 september. Oppositie en kabinet zijn nog niet recht tot elkaar gekomen... vandaag in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. Als we goede ideeën hebben voor een invulling, lijkt me dat bespreekbaar. Dus die opening is er zeer zeker. Daar moet je met elkaar het debat over voeren. U komt geen stap dichterbij zo. Maar niet te min blijf ik erover praten. Wil je erover doorpraten? U moet een keer over de brug komen. Niet met woorden, maar nu een keer met daden. Lukt dat niet, zetten we het gesprek voort. En laten we dat gesprek met elkaar aangaan. Er valt overal over te praten. Open en reëel overleg. Zijn er eigenlijk dingen waar niet over te praten valt vandaag? Voor dit kabinet sluiten we helemaal niks uit. Ook over lastenmaatregelen. Wij zijn in voor elk idee. Het zal best nog een stevig gesprek zijn. Twee dagen praten en vooral veel praten over doorpraten. En praten over praten en praten. En er gaat ook gepraat worden volgende week. Onder leiding van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Ik ga morgen de fractievoorzitters bellen. Um, en dan ga ik horen wie daar voor open zou staan. Misschien uh, ben ik wel de eerste die zegt van nou ja, als het deze kant op gaat dan, uh, hè, maar misschien is dat uh, meneer Buma. Is het weer zoiets als wat nu naar de Kamer is gestuurd, wat uiteindelijk gewoon pap en nat houden is, dan heeft het geen zin. Ik ga vooral luisteren. Uh, meneer Asscher kwam ook al luisteren, dus dan moet ik van de premier komen, is dat uw boodschap? Of het wordt stil. Ja, dan wordt het heel stil. 3 oktober. Wat is er gebeurd? Ja, het uh, CDA stopt ermee uh, met meepraten, meedenken... met minister Dijsselbloem van Financiën... over de begroting voor volgend jaar, voor 2014. Op basis van dit stuk zien wij geen basis... om verder met het kabinet te spreken over het aanpakken van de crisis. 9 oktober. Even kort, ik heb uh, niet heel veel woorden nodig. Uh, ik heb vanochtend uh, in overleg met mijn fractieleden besloten... om niet langer uh, aan tafel te gaan bij uh, de gesprekken. 11 oktober... Ik ben ongelooflijk blij dat we het sociaal akkoord met meer ambitie sneller gaan uitvoeren. Met steun in de politiek. Het sociaal akkoord is meer een symfonie van Beethoven dan van Mozart. Als je een symfonie van Mozart hebt dan kun je geen nood uit weghalen. Die is van A tot Z opgeschreven, Beethoven is een worsteling. Dan, denk je, nou ja, dan kun je nog in tempo, in de precieze maatvoering, dan kun je nog boetseren. Zo is het sociaal akkoord. Ik ben me ervan bewust dat we het sociaal akkoord daarmee niet ongemoeid laten.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 Best things in life, don't come with a price Forget what they say, cause I know they ain't right All that I need is you, you. It is you, it is you, no, it, it is I. you A walk in the park, a kiss in the dark The way she looks back every time that we part A chameleon air. De raarste storm van de afgelopen jaren is aan land gegaan bij de Filipijnen. Orkaan Haiyan is ingedeeld in de hoogste categorie, categorie 5. Orkaan Haiyan, één van de sterkste ooit. Er zijn winstdoten van 300 kilometer per uur en metershoge golven. Het heeft grootste verwoesting aangericht op de Filipijnen. Zo moet het hebben geklonken afgelopen vrijdag in Tacloban op het Filipijnse eiland Leten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 De geur is haast niet te verdragen. De lijken zijn ingepakt met doeken. Maar liggen daar maar. En het wonderbaarlijke is dat de bewoners blijven zitten. We hebben nowhere to go. We know not really in the other area. Nergens omheen te gaan. What are you going to do? Just wait for, Just wait for the help. We can't find anything now. Dus so we need to help. Ourselves. En een stukje verderop begint die noodhulp op gang te komen. Een hele lange rij, meer dan 200 man. Ze staan keurig achter elkaar achter een oranje touwtje. Oké, mensen zijn zo so hongerig. Ik heb boodschappen nodig. Ik heb een boodschappen Ik ben Erlina, ik ben hier in Nederland. Ik ben geboren in Tacloban-Leiden. Waar is de tyfoon. Dit is dus de 41-jarige Erlina uit Haarlem. Ze is geboren in Tacloban, de plaats op de Filipijnen die het zwaarst lijkt te zijn getroffen door de allesverwoestende orkaan. Daar woont een groot deel van haar familie. Dit is mijn oudste zusje. ik kan niet meer bereikbaar. Voortdurend probeert Erlina vanuit haar huis in Haarlem telefonisch contact te leggen met haar vermiste familieleden. Maar ze krijgt steeds dezelfde mededeling. Ik heb elke dag al in Denking. Ik ben bijna niet in slaap, hoor wat. Het is erg moeilijk. Een vrachtschip van de Filipijnse marine vult zich langzaam met mensen. 2500 vluchtelingen gaan aan boord. Ze willen weg uit Tacloban. Weg uit de hel. Weg van de verwoesting, de honger en de angst. Intussen is de hulp vanuit het buitenland het laatste etmaal goed op gang gekomen. Zoals dit Noorse schip dat medicijnen en rijst brengt. Hey. grote rode vrachtwagen wordt uitgeladen. Hoeveel zijn het er? 600, 600 zakken van 25 kilo. Rijst uit Pakistan. In het kantoortje wordt het dan meteen in zakjes gestopt. 5 kilo rijst en 5 blikjes met sardientjes erin. Op het vliegveld van Frankfurt is de hulporganisatie World Vision druk bezig een vliegtuig vol te laden met spullen voor het rampgebied. On board of this plane we're going to send, uh, blankets as well as plastic tarpaulins. That's what World Vision is going to send. we have got um, medical technical supplies on board. Behalve dekens en plastic zeil gaan er met dit vliegtuig ook medische en technische goederen naar de Filipijnen.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 Goedemiddag uh, Giro 55 met Andries Knevel. Aan de grote radio en tv actie voor de Filipijnen doet morgen een groot aantal bekende Nederlanders mee. Namens het hele Nederlandse schaatsen geven wij van Giro 55 euro voor, voor de, de Filipijnen. Filipijnen. Meer dan 7000 euro opgehaald. In totaal tot een bedrag van 80.000 euro. Dat is fantastisch. En daarom willen wij als Nederland zelf al 50.000 euro doneren aan het goede doel. Achter elkaar, non-stop. Ja, een mevrouw maakte 102,43 euro over. Toen zei ik: 102,43 euro. zei ze: dat is precies het bedrag dat ik dit jaar bezuinig met de energierekening. Het eindbedrag van vanavond. Op Giro 555. Tot nu toe alles opgeteld, nagerekend. Komen we op een bedrag van 18 miljoen, 18,5 miljoen euro. Ondertussen gaat op de Filipijnen zelf de zoektocht naar de slachtoffers onverminderd door.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 Wereldkampioen in huis. Dat was vroeger. Nu is het nu. Van Dijk ondertussen goed bezig als een stoomtrein, als een TV rijdt ze door de straten van Florence. Ja, het is gewoon gaan en gaan en pijnlijden en uh, ovistadel heen en weer schuiven van voor naar achter uh, ik ging zwaarder rijden. Het was, het was echt niet mooi meer, maar dat maakt niet uit. Hartslag 190, 195. 2 over 10. In een mooie kadans. En zitten. Zwaar verzet, dat kan ze aan. U kijkt naar een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 My name is Ed Snowden, I'm uh, 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA. Edward Snowden Haiti, he, the clock lighter. De Amerikaanse veiligheidsdiensten NSA en FBI hebben toegang tot allerlei gegevens van gebruikers van onder meer Google, Apple en Facebook. Via een geheim programma zouden de diensten zoekgegevens, e-mails, foto's, video's en chatgesprekken verzamelen en opslaan. Snowden zegt dat mensen online worden bespioneerd al hebben ze niets fout gedaan. You don't have to have done anything wrong.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 Hij zegt dat het gegevens zijn van mensen buiten de VS. Dus zelfs het simpelste mailtje aan je moeder, ze kunnen het allemaal achterhalen. How are we striking this balance between need to keep the American people safe and our concerns privacy? Het is ook heel erg naïef om te denken dat überhaupt alle terroristische aanslagen voorkomen kunnen worden door zulke schendingen te plegen. Landen hebben elkaar altijd bespioneerd. Maar het is wel voor het eerst dat dit zo open en bloot op straat ligt. Hij verwacht dat hij nu in grote problemen komt... nu zijn identiteit bekend is. Hij zit nu drie weken ondergedoken in Hongkong. Hij zegt dat hij per se niet in de Verenigde Staten wilde blijven... omdat hij daar geen eerlijk proces zou krijgen. En waarom heeft Snowden besloten om op deze manier klokkenluider te zijn? Want hij neemt het op tegen Goliath. Je kunt niet tegen de wereld's moeilijke ontwikkelingingen komen... en je bent helemaal vrij van risico's. Als ze je willen krijgen, krijgen ze je tijd. De Verenigde Staten hebben volgens de Washington Post een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen klokkenluider Edward Snowden. Snowden wordt onder meer verdacht van spionage en diefstal. Ja, dat is geen verrassing inderdaad president Obama bevestigt nog eens dat hij bijzonder fel gebrand is op lekken en op klokkenluiders. Maar hij zegt ja, als ze je willen pakken dan pakken ze je. Gaat hij nu op zijn arrestatie zitten wachten? Breaking news involving international intrigue and an American fugitive on the run, Edward Snowden, the man Snowden is verdwenen in Hongkong. Snowden... Snowden checkte in Hongkong uit bij zijn hotel. Sindsdien is hij spoorloos. Nu heeft Snowden dus de benen genomen. Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. Vanochtend vertrok hij van Hongkong naar Rusland waar hij vanmiddag aankwam. All the indications are that he is about 100 meters away from where I'm standing in the capsule hotel. Moskou is waarschijnlijk niet zijn eindbestemming. Morgen vliegt hij volgens de Russische pers door naar Cuba. Snowden via próximo lunes a la Habana, Cuba. Su final podría ser Venezuela o Ecuador. Uiteindelijk zou hij in Venezuela asiel willen. In Amerika houden ze de bewegingen van Snowden natuurlijk nauwlettend in de gaten. Ik want to get him caught and brought back for trial. I think the chase is on.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 Hij zit nu in Moskou. Dat wil zeggen, op het vliegveld, in een soort niemandslandgebied... waar hij nog niet de grens is gepasseerd. Waarschijnlijk vliegt hij later vandaag naar Cuba of Ecuador. Ieder land dat hem helpt reizen, dat is medeplichtig aan misdaden. dat zeggen de Amerikanen. Ja, Ecuador zal zich daar niet zo heel veel van aantrekken. De man die onthullingen deed over massale afluisterpraktijk, die zou van Moskou naar Ecuador vliegen. Aan het begin van de middag vertrok een vlucht naar Cuba, maar Snowden is niet aan boord gegaan. Journalisten van Persbureau EP die meevlogen, konden hem niet vinden aan boord en vlogen dus voor niks mee. Het is nog steeds onduidelijk waar klokkenluider Edward Snowden is. De enige die wel weet waar Edward Snowden zit is Julian Assange. We are aware where uh, Mr. Snowden is. He is in a. Maar over de verblijfplaat van Snowden liet ook hij niet los. De Russische president Poetin zegt dat de Amerikaanse klokkenluider Snowden... nog op de luchthaven van Moskou is. Hij bevindt zich in de transitzone achter de douane. Het Witte Huis heeft laten weten een heel ernstig beroep op Moskou te doen. Dat ze hem echt moeten uitleveren, Snowden. Het antwoord van de Russen laat niet langer op zich wachten.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 De wereld is in de ban van de spionagekwestie. De Amerikaanse geheime dienst, de NSA, lijkt zo'n beetje iedereen in de wereld wel te hebben afgeluisterd. Sorry, kan um, ik helpen? Hallo, is dit NSA? De afgelopen maanden is steeds duidelijker geworden dat de VS vrijwel alle communicatie tussen mensen, bedrijven of overheden kunnen onderscheppen. A couple of days ago I received an email and by mistake I deleted that e-mail. Since you are a powerful and trustful governmental organisation and you keep track of a lot of e-mails en internet data. Maybe you could help me? En de NSA is ook in Nederland actief. 1,8 miljoen telefoongesprekken die in Nederland zouden zijn onderschept. De NCE heeft dus al toegang tot 50.000 netwerken. Okay, this is something that we wouldn't actually be able to help you with. You don't keep track of uh, email and internet data? Not the way you're saying. I'm going to hang up now. Oh, but can I Ma'am, excuse me. <kling> the thing she Oh, you're lying. Verleden in 2013. 1 januari, zangeres Patty Page, 85 jaar. Page was een van de best verkopende vrouwelijke artiesten aller tijden. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen, waaronder ook miljoenen van het nummer Tennessee Waltz. Door het verwerken van elementen uit de country en western in haar popnummers had Betty Page ook veel fans onder countryliefhebbers. Dit jaar zou Page een speciale Grammy Award krijgen voor haar hele oeuvre. 22 april. Zanger Richie Havens, 72 jaar. Freedom, freedom. Woodstock, het legendarische festival. En het was Richie Havens die het opende. Door chaos en vertragingen werd Hevens zijn optreden naar voren gehaald. Drie uur lang stond hij op het podium en veroverde het publiek. A miracle. A <laughs> It is a miracle. Hevens bracht 25 albums uit met daarop wat hij het liefste speelde, liedjes die hem raakten. a going my way 20 mei, oprichter en toetsenist van The Doors, Ray Manzarek, 74 jaar. Iedereen kent het, het virtuose intro van Light My Fire van The Doors. Manzarek schreef de complexe opening van het nummer om indruk te maken op Jim Morrison... met wie hij in 1965 The Doors oprichtte. Zijn geluid was dan ook typerend voor het geluid van de band. Na de dood van Morrison in 1971 bleven de bandleden nog twee jaar bij elkaar. Daarna bleef Ray werk actief in de muziek- en filmwereld. Hij schreef en regisseerde onder andere de film Lover Madly. In 2002 richtte hij opnieuw een band op met outdoorsgitarist Robbie Krieger. Waarmee hij tot vorig jaar bleef optreden. John Weldon Keel werd bekend om zijn ingetogen, laid back manier van zingen. Hij had een geheel eigen stijl en was de bekendste vertolker van de Tulsa Sound... een mengeling van rockabilly, blues en rock'n'roll. 26 juli. Zanger en gitarist J.J. Kale. 74 jaar. De artiestenaam J.J. Kale is ooit bedacht door een nachtclub-eigenaar in Los Angeles...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 27 oktober. Muzikus en zanger Lou Reed, 71 jaar. Just a perfect day. A perfect day uit 1972, een van zijn grootste hits. Hij maakte furoren als voorman van de band The Velvet Underground samen met John Cale. Die legendarische band werd in 1965 opgericht op initiatief van pop en schilder Andy Warhol. Perfect... Voor het eerst werd er gezongen over onderwerpen als sadomasochisme en transseksualiteit. In 1970 verliet Lou Reed de band en ging hij solo verder. Met Walk on the Wild Side scoorde hij in 1973 zijn grootste hit. Ze zegt: hey babe, take a walk on the wild side. Dat hij de reputatie had lastig te zijn, kan radiomaker Peter van Brugge beamen. Hij zei: Dit is een spiegel, hij is een aarzel. Uh, but he's an okay asshole. En toen zei ik tegen die man: Just like him. En ik wees naar Lou. En toen later, toen vroeg ik hem of hij even wilde komen. Ik wilde hem iets laten zien. En toen zei hij: Kom jij maar hier. En zei hij even afspreken: uh, Ik mag jou wel een. Uh... Zal noemen, Maar dat geldt niet uh, twee kanten op. Dat, jij mag mij dat niet noemen. Hij zei: Het zou eigenlijk in een boekje moeten worden uitgegeven. De gedragsregels voor als je bij Lourine bent. Want ik heb me zo verheugd op dat je kwam. Ik zou het zo jammer vinden als ik je zo weer moet uitzwaaien. Bijna smekend zei hij dat. Ik don't niet like journalists. journalisten. Ik them. ze. Ze zijn the English. de pigs. Het is de laagste vorm van leven.